Nieuwe avonturen van Nick Holland. Mag ik u nog even voorstellen aan de hoofdpersonen. Dat zijn Nick Holland, detective romanschrijver en privédetectief uit liefhebberij. Hij is tegelijk een man van geest en van spierkracht. Hij is veertig, heeft als schrijver een aanzienlijk succes, woont in een mooi huis in Greencraft Gardens, London, en is gelukkig gehuwd met Ellie. Ellie is vijf jaar jonger dan ik, maar opgewekt als hij. Ze heeft de onhebbelijke gewoonte zich steeds met de zaken van haar man te bemoeien. Verder zijn er Johnny, hun dienstbode die erg bazig is en thuis haast meer te zeggen heeft dan zijn werkgevers. En Sir Brandon Fox, hoofdinspecteur bij Scotland Yard. 55 en een krachtige persoonlijkheid.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 Sorry, ik ben het, meneer. Er is bezoek voor u. Als u de waterval maar even wilt dichtdraaien, dan zult u me beter verstaan, meneer. Wacht, ik zal de douche even tegendraaien, dan versta ik je beter. Wat zei je, Johnny? Precies hetzelfde wat u zei, meneer. Maar hoe heb ik het nu met je? Wat is het? Ik zei precies hetzelfde als u, meneer. Ik zei, als u de waterval wilt dichtdraaien, dan zult u me beter verstaan. Ja, het is al goed, Johnny. En wat is er nog meer? Sir Brandon is er nog meer, meneer. Sir Brandon? Helemaal, meneer, ten voeten uit. En hij ziet er niks te best uit als u me de opmerking permitteert. Maar we hadden toch afgesproken dat hij eerst vanmiddag zou komen, op de thee? Zoiets meen ik ook begrepen te hebben, meneer, maar nu is hij er. Zal ik hem er weer uitzetten? U bent weer knap van de tongriem gesneden vanmorgen, Johnny. Dank u voor het compliment, meneer. De bedienden zijn doorgaans ook vroeger te been en daardoor zijn ze klaarder wakker om kwart voor s morgen. En waar is mevrouw? In de armen van Morpheus, meneer. In wie's armen? In die van Morpheus, meneer. Ah. De vrouw slaapt nog. Zijn vrienden op dit uur. En dat ziet er niet de best uit. Dat voorspelt storm op Scotland Yard. Zeg je wat over een paard, meneer? Zeg tegen zijn Brandon dat ik dadelijk kom. Ik sla mijn badmantel om en ben zo beneden. Oké, okay, oké, okay, meneer. Oh, Johnny. Johnny, wat scheelt er? Eh, uh, schilder wat, mevrouw? Oh, oh. Beroerde de droom gehad. Oh, wat sta je zo vroeg op de dag te gillen? Johnny staat het huis in brand of wat? Als u brandlucht ruikt, dan kan dat alleen de sigaar van suis zijn, mevrouw. suis Nu? Hier? Nu en hier, mevrouw. Hoor oh, is hij? Ik heb hem in de zitkamer neergezet, mevrouw. Oh. Compleet inclusief sigaar. En meneer? Kom net onder de stort bij vandaan, mevrouw. Nou, oh, dan is het goed, Johnny. Ga jij dan maar naar de keuken, dan ga ik wel naar suis Oké, oké. Gaat u maar recht op de brandlicht af, mevrouw. Uh, goedemorgen, Ellie. Je ziet er stralend uit. Morgen, Sebreiden. Maar maakt u alsjeblieft geen grapjes? Mijn hoofd staat niet naar grapjes, Ellie. En... Complimentjes zijn ook overbodig. Daarvoor kent u me al veel te lang. Oh, ik veronderstel dat ik er beroerd en belabberd uit. Oh, helemaal niet, ik vind oh, dat je... Goedemorgen, uh, goedemorgen Holland. Vindt u het niet wat vroeg voor het thee, Sebreiden? Of markeert wat dan uw horloge? Voor de thee is het inderdaad <laughs> nog vroeg, maar uh, mijn horloge is perfect in orde. Oh, dan zie ik dreigende wolken aan deze heldere meihemel. <laughs> Kom, Ellie, laat ons toch niet overdrijven. Ik zou niet wat willen vertellen, dat is alles. En omdat het zo'n interessante geschiedenis is, kon ik gewoon niet tot vanmiddag wachten. Maar wat u een interessante geschiedenis noemt, betekent gewoon ook niet veel goed, zei Brandon. Ja, als je me even aan het woord laat, zul je moeten toegeven dat het spannend is, Ellie. Doe je dat niet, dan ben je niet waard de vrouw te zijn... ...van een van de beste detective romanciers van Engeland. <lacht> Hier, zei uh, Braden. Steken ze graag nog eens op. Dank u. En laat de publiciteit voor mijn boeken gerust aan mijn literaire agent over. Ellie hoeft niet te luisteren, als ze wil, maar ik ben een en al oor. Wees maar gerust, ik houd jullie wel gezelschap, hoor. Ja, zo hoor ik het graag, hoor. Nog een lucifertje, wil je? En lees ondertussen dit telegram maar even. Ja, lees jij maar, Ellie. Alsjeblieft, zei Braden. Aan Mr. Bulldog. El Salon Mexico. Mm, El Salon Mexico. Wat zegt u, Sabrina? Ja, je spreekt het met een Frans accent uit in het Spaans, Ellie. El Salon Mexico. Oh, la, la. El Salon Mexico. Ja, ja, ja, lees nu maar verder. Spaans, lees op een andere keer. Mr. Bulldog. El Salon Mexico. Dienstreet 27D, London. Tekst... Moeder overleden. Je tijdige overkomst voor begrafenis onmogelijk. Reis zaterdag af naar Londen. Getekend Howard Ilsman. El Salon Mexico. Die naam komt me bekend voor. Een hmm, theatertje waar hoofdzakelijk Spaanse en Mexicaanse gezelschappen optreden. Nee, het theater heb ik nooit gehoord, maar... El Salon Mexico zit daar in de kast, gaat. Wat zeg je, liefje? <laughs> En die, je bent nog niet helemaal wakker, geloof ik. Oh, ik ben klaar wakker, Sarah maar niet ondanks een douche blijkbaar niet. El Salon Mexico is de titel van een muzikaal werk. Ach, nee. juist, juist, juist. Is... Natuurlijk, natuurlijk van haar een kopla. Inderdaad, van haar een koplan. Juist, Hij kreeg juist. het na een reis door Mexico en zoals we op het kast van de landspeelplaats kunnen lezen, het verklankte indrukken opgedaan tijdens een bezoek aan een grote en druk bezochte dansing van dezelfde naam. Zal ik u even een stukje laten horen? Zei Op een andere keer graag, Ellie, maar nu heb ik nog te veel te vertellen. Ik moet eerlijk bekennen dat de tekst van het me eerder onschuldig lijkt, zou Brandon. En behalve sensationeel. Dat komt nog, Holland, dat komt nog. Laat ik je allereerst vertellen dat er in Dean Street 27D in het geheel niemand woont die Mr. Boed heeft. Maar goed ook, zo'n naam. Een vergissing van naam dus. Ja, dat is mogelijk, maar ik geloof er nog niet aan. Wacht nog eventjes met vragen stellen, want nu gaan de poppen aan het dansen. Nest het nu goed? Het telegram is verzonden door een meneer Howard Elsman uit New York. En de meneer Howard Elsman bestaat daar natuurlijk ook niet. Kijk, Ellie, dat is nu het gekke. Die bestaat wel. Oh ja? Nou, kijk is uh, Brandon. Het is toch erg goed mogelijk dat er in niet iemand woont... die als schuilnaam de naam Bulldog heeft aangenomen? Trouwens, in het theater komen heel wat artiesten die ergens anders wonen... maar daar telegrafisch bereikt kunnen worden. Ja, je spreekt als een boekholland en alles wat je daar zegt is beslist waar. Maar je laat me weer niet uitverdelen. Maar is toch zo... Het telegram is door Eelsman verzonden van op het vliegveld van La Guardia in New York. En dit gebeurde een half uur nadat meneer Eelsman blijkbaar gemerkt had... ...dat er iemand niet met het PAA-toestel uit Londen was meegekomen. Hij had de aankomst van die toestel afgewacht, maar er kwam niemand opdagen. Het toestel landde om 23.15, Amerikaanse tijd... ...en het telegram is verzonden om 20 voor 12. Aan dit alles is nog niet veel verdacht. Nee, maar het komt wel. Wij, dat is Interpol en Scott and Yard. Wij menen nu te weten wie meneer Howard Ielsman verwachtte. Een zekere heer Atsie Blayer, afkomstig uit Londen, vertrokken met de door Ielsman opgewachte vliegtuig op woensdag 8 mei van Croydon... om precies half drie Engelse tijd. En die meneer Blayer is niet in New York aangekomen. Nee, Ellie, dat is hij niet. En wel omdat men hem in Shannon, Ierland, de laatste tussenlanding, van boord heeft gedragen. Zie je? Dood. Werd hij nee, nee, nee, nee, Ellie, ik weet wat je vragen wil. Hij werd niet vermoord. En stieren van angina pectoris om half vier ergens tussen kruiden en Shannon. Ja, ik hoop dat u nog een troef op zak hebt, zou Branden. Maar in geval van natuurlijke dood van Archie Blair zie ik nog steeds geen sporen. Nee, ik heb nog een klap op de vuurpijn, Nick. Even voor half vier gebeurde er het volgende in het toestel van de PA. Meneer, meneer, meneer, goeie hemel. Stupidesse, stupidesse. Jawel meneer, tot uw dienst. hart. Hartziekte, meneer. Agina, Agina Pectoric. Meneer, als ik u verzoeken mag, neemt u hem onder de andere arm. Dan brengen we hem samen naar de pentroom. Jazeker, ik help u wel. Commander, passagier met hartaanval. Voilà, dat ziet er eigenlijk uit. Geef hem wat te drinken. Ik dank u wel voor uw moeite, meneer. We zullen het nu verder wel stellen. Als u me nog nodig hebt, steeds graag bereid om te helpen. Dank u wel. <tosses> wat hebt u, meneer Blair? <tosses> Vooraan. Vooraan. In het vliegtuig? Ja, ja, ik heb een reiskoffer. Medicijnen? Uw medicijnen, meneer Blayer? Ja, ja, ja, rijstas, een buisje, drie, twee pillen, een lere Snel, meneer Spiers. Als De voor des komt, er dadelijk. Harde, een rood lere tasje, rood lere een Ogenblikkelijk, meneer Blayer. Wilt u helemaal niet drinken? Hier komen uw pillen, meneer Blijer. Miss Pears, ik geloof dat u een verkeerd tasje hebt meegebracht. Toen u weg was, sprak hij over een rood leren en dit is bruin. Kijkt u in elk geval maar even. De hele inhoud is in papier gewikkeld. Maar wilt u even kijken, want ik geloof dat Mr. Blijer het niet haalt. Mr. Blijer, Mr. Blijer, hoort u me? Hoort u me? Commander, ik geloof dat het te laat is. In elk geval, deze pillen zouden hem niet gered hebben, Miss Peers. Kijkt u maar even. Is dat mijn... Ruwe diamant, Miss Peers. Ruwe en niet aangegeven diamant. Ongetwijfeld voor een klein fortuin. Oh, moet u daar niet dadelijk de basis voor weten? Dat he? spreekt vanzelf. We zullen hen even laten weten wat voor zonderlinge hartpillen meneer Archie Blayer erop nahield.